3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Ook morgen rijden de treinen een aangepaste dienstregeling... vanwege het winterweer, zegt ProRail. Ze denken dat het ook vrijdag nodig is, maar dat beslissen ze pas morgen. Het advies blijft nog steeds om niet te reizen. Het is onvoorspelbaar. Wij willen natuurlijk graag heel voorspelbaar rijden. Vandaar ook die winterdienstregeling. Maar ja, dan moet dat wel kunnen. Dan uh, moeten de wissels wel een beetje meewerken. En dat is op dit moment niet helemaal zo. Dus uh, ja, dat blijft wel het advies. In Rotterdam worden na de bussen ook de trams... naar. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Na Schiphol waarschuwt ook Eindhoven Airport nu voor annuleringen en vertragingen. Er zijn tientallen vluchten gecanceld. De afgelopen dagen zijn er al honderden vluchten geschrapt op Schiphol. Maar Eindhoven bleef tot nu toe de grote hinder uit. Als je vanavond geen zin hebt om te koken en wil bestellen... dan moet je rekening houden met langere wachttijden en koude maaltijden. Thuisbezorgd stuurt nu zelfs helemaal geen bezorgers de weg op. Ze hopen dat het straks beter wordt... en dat ze in ieder geval in het zuidwesten weer kunnen gaan rijden rond het avond daar geldt inmiddels namelijk weer code geel. En nog ander nieuws dan. Justitie verdenkt zeker 171 mensen van een misdrijf tijdens de jaarwisseling. Ze vernielden spullen of belaagden hulpverleners. Ruim 500 van hen kregen te maken met agressie en raakten gewond. Justitieminister van Oosten maakt zich zorgen. De incidenten worden steeds gewelddadiger en onvoorspelbaarder, zegt hij. Krijg je nog het weer. De sneeuwbuien trekken nu richting het oosten... maar straks weer nieuwe buien waar de sneeuw kan overgaan... in regen of natte sneeuw. En dat vormt dan weer ijzel. Code Oranje is in veel provincies verlengd tot 8 uur vanavond. De temperaturen blijven rond het vriespunt. En tot zover het Vrijdreel Nieuws. Dankjewel Iedereen, Even kijken naar de vertragingen. Ja, het rijdt overal wat langzamer dan je zou willen. Misschien zeker op de a 1 Amsterdam-Amersfoort... bij Hilversum-Noord ongeluk. 12 minuten. De A6 is nog steeds dicht tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug spoedreparatie na die uh, geschaarde vrachtwagen <coughs> richting uh, Emmeloord. Dan de A27 Utrecht-Gorken bij noorderloos 13 minuten geval. A28 Hogeveen-Assen voor Westerbork 7, ook daar een botsing. En nog een afsluiting, de A77 Nijmegen-Duisburg tussen Gennep en de grens met Duitsland. Ja, daar uh, is de weg dicht door bergingswerkzaamheden. Zijn er nog flitsers? Ja, eentje nog steeds. De A13 Rijswijk rotterdam daar krijg je een bon als je te hard uh, slipt, denk ik. 6,8...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 Postcode loterij in de ring. Zondag om half tien op zes. Met 463,9 miljoen... heeft de Postcode Loterij... dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl 18 plus 538 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538... toegang voor jou en drie vrienden. Hey, Lindo, ouwe, hoe is het? Nou... Lekker eigenlijk ook met jou ook. Dag, ja, lekker. Radio 53 Pas. Vijf, drie so, wat, wat, wat, what I want. That's wat,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 Haven en Caitlin Aragon. I run. Jouw hits, jouw 538. op me met die zooi. Ja, dat dacht ik lekker op me met die zooi, hoor. The Haven and I Run bij Vijfjacht. Nieuw rondje beroepenjacht over een half uurtje ongeveer. En nu, no doubt, Just a Girl. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no fix-up. Every second let you En hij is closed bij 58 uh, Na vierde nieuwe middagshow. Frank en Ayrin. Uh, Frank was, uh, was gevallen, geloof ik, met uh, de en nieuw. En hij is langer, dus hij valt heel hoog. Uh, ja, dat deed wel pijn, mijn luister. Loopt het liedje af, moet ik even rennen. Ja. Nee, het, ik is, ben... het is mankdane, hè? Ja, het is mankdane, ja. Geen ik ben, van, uh, nee. ik ben uh, gevallen op Oudjaarsdag. Uh, oh, dat je eigenlijk. Nee, ik was, ging vuilnis <laughs> buiten zetten en ik gleed uit. Ben je? Ja, vol op mijn knie. Och. Badjas aan. Had je een badjas aan? Ik eronder aan. Badjas open? Allemaal mensen die aan het wandelen waren. Oh. Ja. Lag je daar echt tussen het vuilnis op een gegeven moment? Ja, Gewoon, ja, ja, ja, oh nee. Ja, ja. Dus ik moest een beetje rennen voor Hansen, maar dat deed pijn. Ja. Maar bedankt voor de hulp. Ja, geen dank. De... Ja. Ja. Zo meteen vieren? een nieuwe middagshow met Frank. Uh, sorry, mankdame en Iron uh, inderdaad. Dit is Tromai. Papa OT.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 Au moins zeggen, fois que j'ai ik mes doigts et moet zeggen, qu'on y croie ou pas il bien un jour où on n'y croira plus un jour l'autre sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables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 Het is uh, Dua Lipa en trading season. De 538 Beroepenjacht. Ja, de Beroepenjacht. Een nieuwe ronde van de 5 538 Beroepenjacht. En het wordt echt een nieuwe ronde, want het eerste beroep is geraden. In de vorige editie, 450 euro, won Suzanne uit Venray. Zij wist dus dat het ging om een heftruck chauffeur. Kijk eens nou. aan. Ja, mocht dit nu allemaal vreemd in de oren klinken... de Vijfjacht Beroepenjacht. Jij kan gaan raden wat het beroep is van de Mystery Medewerker. Uh, dan mag je dan drie uh, vragen aanstellen... en uh, daarna één poging doen om te raden wat het beroep is... en het geld uit de pot uh, te, uh, ja, te winnen. Daarin zit nu 100 euro. Ik ga ze er nu in doen. En jij kan zo meteen meespelen met de nieuwe ronde van de Beroepenjacht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 Yeah, but the lost ones falling, one tear for the broken heart. David Guetta, een hero bij 538. De 538, beroepenjacht. Nieuwsbel, tijdens de nieuwe werkdag van 538, de 538, beroepenjacht... waarin jij als kandidaat het beroep mag gaan proberen te raden van de mystery-medewerker. Daarvoor mag je eerst drie gesloten vragen stellen en daarna één poging doen. En heb je het goed, dan win je het geld in de pot. Daarin zit nu 100 euro. En Fred is kandidaat. Fred. Dag Fred, uit Tilburg. Hoe is het? Ah, uh, goed. Ja, fijn, fijn. Ja. Met Tilburg van de, van de Kermers en de carnaval en de worstenbroodjes. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat zijn de drie leukste dingen in Tilburg, toch? Uh, ja, klopt. Ja, kermis uh, is ons eigenlijk als Tilburger uh, gewoon de mijlste zaak van de wereld. Ja, vind ik ook. Ik vind het hartstikke leuk altijd. Ja. ja. Fred, we gaan een poging doen om het beroep te raden van de mystery-medewerker. Omdat het de vorige ronde geraden is, beginnen we met een nieuwe pot met 100 euro. En, dat heb jij wel een beetje om mij, krijg je ook een cryptische omschrijving van die mystery-medewerker. Oké. Okay. Daar gaan we nu eerst even naar luisteren. Ik voorkom chaos. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, moeten we daar nou mee, hè? Nou, die, die is wel goed. Ja, dat is een goede tip. Uh, je hebt drie vragen. De eerste vraag. De eerste gesloten vraag, Fred. Wat wil je vragen aan hem? Uh, draag je werkkleding bij deze, bij deze baan? Draag je werkkleding? Nee. Nee. Oké, nee. nee. oké. Okay. Okay. De tweede vraag: uh, Is het een baan van acht tot vijf? Oeh, is het, een, is het een 8 tot 5 of een 9 tot 5 baan of wat ook? Uh... Ja. Nee. Nee, ook al niet echt. Nee, je, ook niet echt. De nee. derde vraag. Ja. Ja, dan uh, vervalt mijn derde vraag eigenlijk. Dat is, uh, is het een kantoorbaan? Is het een kantoorbaan? Nee. Nee, het is niet, echt, niet, niet echt een kantoorbaan denk ik echt. Ja, wat moeten we hier nou mee? Ja. Ik voorkom chaos, zei hij nog. En dan, en dan ja, geen kantoorbaan, geen werkkleding. Zeg het maar, Fred, wat denk je? Doe maar een poging. Ehm... Nou, drie keer nee, dan wordt het wel heel moeilijk, hè. Ja. Ehm... Uh, ik voorkom chaos. Uh, een sneeuwschuiver, zal ik maar zeggen. Een sneeuwschuiver, ja. Waarom niet? Dat is wel toepasselijk natuurlijk voor nu. We gaan even luisteren. Ja. Klopt het? Klopt het? Nee. nee. Ah, jammer, nee, het is geen sneeuwschuiver. <lacht> Fred uit Tilburg. Okay. Dankjewel dat je er was. Ja, ja leuk dat jullie mee belt. Ja, en een, een fijne carnaval, want dat komt eraan binnenkort natuurlijk. Die uh, is er binnenkort, ja. ja dat Misschien wel een witte. <laughs> Misschien wel een witte. Groentjes. oi oi. Ja. Oei. Oei. Oei. ja, en zo gaat er dus 50 euro bij in de bot. En staat hij nu op 150 euro. Wil je er even checken wat er allemaal gevraagd is? Dan kan je dat doen via 538.nl. De 538 Beroepenjacht. Hurry up and waiting. <laughs>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 in de startblokken. Frank en iron zometeen voor een nieuwe middagshow vieren En nu Aliyah Try again. K.O. It's been a long time, long time. Wish in the you, you. Without a dope beat. Step two, step two, step two. Step two, step two, step two. It's been a long time. Wish in the left view, left view. Without a dope beat. Step two, step two, step two. Step two, step uh. two away, would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now, would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low if I say no? Would you turn away or play me off? Or would you stay oh. see. See. up? You dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see where this could be could be eternity or just a week. You we know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. just do your thing, we'll see how it goes. don't see yeah. Dust yourself off and try. First day, what about the next day? Uh, uh, uh, uh, uh. So you don't wanna throw it all away. You're on the first day, what about the next day? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Try again. Test yourself out and try again.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 Altijd huis, altijd thuis, altijd anders, altijd nieuw, altijd Weekamp. Voor iedereen die toe is aan wat anders, tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Weekamp. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check Sportcity. Check sportcity.nl Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaar metalen opbergrek.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 Oh ja, wat een uitstekende duik richting haar date. Love is worth the leap. Freeze. Geen chat, alleen echte dates. Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Aan tafel.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 Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder.